het NOS Nieuws van 1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse verffabrikant PPG heeft zijn bod op Axonobel verhoogd... van 90 euro naar 96,75 euro. Axonobel wees het eerdere bod van PPG af... en zegt tot nu toe dat een zelfstandig voortbestaan veel beter is... voor de werknemers en de aandeelhouders. PPG zegt nu een laatste uitnodiging aan Axonobel te doen... om samen te werken aan het creëren van waarde voor aandeelhouders... en andere belanghebbenden. PPG is nu bereid om 26,9 miljard euro voor Axonobel neer te tellen... Dat was 25 miljard. Na de AIVD waarschuwt nu ook de militaire inlichtingendienst MIVD voor Russische digitale dreiging en toenemende destabilisering van de westerse wereld. De Russen voeren een zogeheten hybride oorlog. Hackers proberen bij westerse instellingen binnen te dringen en op internet schilderen ingehuurde bloggers, vloggers en trollen het Westen af als anti-Russisch, terwijl Rusland wordt gepresenteerd als humanitair, redelijk en deescalerend. De MIVD waarschuwt dat de cyberdreiging door Rusland onze de samenleving kan ontwrichten. Sylvana Simons hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Denk... maar krijgt juist nog geld van die partij. Dat heeft de rechter besloten. Simons was een van de boegbeelden van Denk... maar voor kerst maakte ze bekend dat ze aan haar eigen partij artikel 1 ging oprichten. Denk eiste vervolgens 60.000 euro schadevergoeding wegens contractbreuk. De rechtbank zegt dat er geen sprake van is. Het oprichten van artikel 1 was niet per se in strijd met goed werknemerschap. En daarnaast heeft Denk haar niet volgens de regels ontslagen... En daarom moet de partij Sylvana Simons nog 3.700 euro betalen. NEC heeft trainer Peter Huballa ontslagen twee wedstrijden voor het einde van het seizoen. Van de laatste 13 wedstrijden verloor NEC er 12, en voor de club uit Nijmegen dreigt nu de na-competitie. Wie de taken van Huballa overneemt, is nog niet bekendgemaakt. Het weer: regen. En vanavond is die ook in het zuiden te voelen. Het wordt 10 tot 14 graden.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 Dames en heren, namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u mede dat de vereniging is uitgebreid met twaalf nieuwe leden. Twaalf nieuwe leden. Het zijn... Mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Van der Stang, mevrouw Peerbo, mevrouw Stofregen. Mevrouw op de beken. Mevrouw deegroller. Mevrouw stip. Stip. Mevrouw hak. Hak. Mevrouw loof. Hutjes. <lacht> Loofhutjes. <lacht> mevrouw Kistenmaker. <lacht> en mevrouw Schroot. <lacht> Hamer. <lacht> Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd... om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper... mevrouw Kistemaker... Juffrouw Van der Stang Mevrouw Perenboom Mevrouw Op de Beke En mevrouw Stofregen ...die zijn helaas niet verschenen... ...wel aanwezig... ...zijn... ...mevrouw ...mevrouw Deegroller... ...mevrouw Stip... ...Stip... ...mevrouw Hak... ...Hak... ...mevrouw Loof... ...Hutjes... ...en mevrouw Schroot... Hamer, namens het bestuur van ons genoegen, heet ik dan ook. Mevrouw Zwaarmaker... Mevrouw Deegroller... Mevrouw Stip... Yep. Mevrouw Hak... Hak... Mevrouw Loof... Rutjes... En mevrouw Schroot... Hamer... Van harte, hutjes. Maar namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als. Mevrouw Peper... Mevrouw Kistenmaker. Mevrouw Van der Stam. Mevrouw Perenbo. Mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen. Als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Lelijk. Ze worden dan van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder met mevrouw Zwaarmakers en het hele zoutje.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 kenden ze waarschijnlijk Madness met One Step Beyond. En daarvoor hoorden we een conferentie van Toon Hermans... Uh, van de voorzitter van Ons Genoegen. En uh, als ik het nu allemaal goed ga doen... dan heb ik uh, Joop aan... ja, ik heb sowieso Joop aan de telefoon... maar dan hoop ik dat we Joop ook allemaal gaan horen. Hallo Joop, ben je daar? Ja hoor, ik ben hier. Nou, ja. kijk, zo in één keer lukt het me. <laughs> Ja, al leer ben, toch? Nou, je ziet het maar. Je ziet het maar. Ja, ja, ja. ja maar ik wil het niet leren, Daar weet je toch wel? Nee, dat weet ik, maar jij hebt weer genoeg andere vaardigheden. Ja, ja. ja, zo is het ja. maar net. Ja. ja, ik denk het wel, ik weet het niet. <laughs> nou, ik weet het wel zeker. En uh, ik denk dat jij ook je vaardigheden het afgelopen weekend flink hebt ingezet. Ja, je hebt ja, toch? Echt, uh, moeten gebruiken, ze hier en daar en zo af. Ja. want uh, ik heb nogal een peter weekend uh, voor. Uh, achter... achter de rug, ja. Ja, ja, ja. ja. Want, Ga, uh, wil je daar ons over vertellen, zodat de luisteraars uh, van jou uit ja, jouw mond kunnen horen wat er allemaal geweest, uh, te doen is geweest in Zandvoort? Ja, ik, ik zal dit uitgebreid doen, want dan moeten ze maar in de krant lezen, donderdag. Want wat ik ja, de, dan de, verklap de, want dan je alles. Krant, nee, even een, maar, een bloemlezing. Nou goed, het begon uh, donderdagmiddag al. Ja. Uh, toen werd, uh, was de officiële start van het sociaal wijkteam Zandvoort in Pluspunt. Ja. Uh, uh, dat is uh, bijzonder dat het uh, eindelijk voor elkaar is. Het is ook hard nodig. Ja. Wethouder Gertje Bluis die heeft zich daar heel hard voor gemaakt. En er bestaat nu uh, eindelijk... Het zijn uh, negen dames en heren... die uh, diverse disciplines hebben en in uh, zeven organisaties werken aangaande welzijn van gezinnen, van mensen, van woonsituaties, dat soort zaken allemaal. Ja. Um, dat gaat de vinger aan de polsen houden. Er is dagelijks een spreekuur in het uh, raadhuis en uh, op maandag en op donderdag een spreekuur in Pluspunt. Uh, lees je daar verder over in de krant van donderdag. Oké, okay. uh, voor alle details. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Donderdagavond was je ja. in het Amsterdam Beach Hotel ja. iets bijzonders. Dat was een voorronde van het Open NK Poker. Poker. Uh, dat is eh, pokeren, ja. Pokeren van kaarten. No limit. Ja, ja, ja. Oké. Worden regelmatig op, op uh, televisie ziet ja. Op de, de diverse uh, uh, zenders. Ja. En het, dat was, Er is een groot uh, voor het derde jaar een groot Nederlands kampioenschap, open kampioenschap is laagdrempelig voor niet-professionele ja. spelers. Mm -hmm. De entree kost maar 12,50. En dan kan je de hele avond pokeren, als je goed bent. Ja. Want als je niet goed bent, en dat heb ik dus donderdag gezien... dan stond je op 10 uur 8 weer buiten. Oh echt? Wonen. Voor je 12,50? <laughs> ja, ja, ik een hoog als we 12,50 lang willen zijn. <laughs> dan een van de voorronden. Er zijn er 125 in Nederland. De winnaars gaan sowieso allemaal naar de grote finale. Ja. En ook de 5% van de beste uh, tweede, derde prijzen, die gaan daar ook naartoe. En wat en voor prijzen zijn dat uits... dan? Uh, de eerste, tweede, derde prijs. Je wordt dan op dat moment word je kampioen van Zandvoort. Ik noem wat op. Ja. En dat was dan, dan iemand die niet uit Zandvoort kwam. Maar goed, uh, nou, is jammer. De 53 deelnemers. Ja. 53, dat vind ik toch behoorlijk. Dat is heel veel, ja. Waarvan er slechts drie dames zijn, en dat vond ik erg weinig. ik ja. uh, we, we, we, we zijn niet zo goed in bluffen, hè? Nee. Dames, dames zijn nee. niet zo goed in bluffen. Nee, nee. nou, dan tel me <laughs> Daar is het niet over. Nou, dat even terzijde. <laughs> okay. Maar goed, uh, ja. Uh, van, de, van de 53 deelnemers ja. uh, heb ik uh, uh, vier zandvoorts herkend misschien dat er nog meer in zaten maar die ik herkende, waren er maar vier en dat was dus niet veel oh. dus de kant was ook klein dat er een zandvoort er zat ja, ja. en dat ja. is ook niet gebeurd mm -mm. Uh, ook donderdag weer in de krant uh, wie het dan wel is geweest en ja. uh, uh, vrijdag had ik vrijdag nog wat? oh dan ben ik bij de komendagspelers geweest van de, van de jeugd van de, van de school of bij uh, de uh, hoe heet het daar? Marierschool en dan die Schatschool. Ja. En leuk, dus voor de vijfde jaar in successie dat het gedaan wordt. Uh, het was erg koud, het was winderig, buiten was er weinig te doen. Uh, men had uh, via de uh, sportservice MC de Zandvoort twee uh, van die uh, panna uh, koorts dus neergezet om te voetballen. Yeah. Die uh, trok veel, uh, veel uh, leerlingen die daar gingen kijken en ook meedoen. En binnen werd van alles nog wat gedaan. Van de groepen 3 tot en met 8. Heel leuk om te doen. Uh, heel educatief ook. Uh, mm -hmm. Maar ook uh, uh, ja, uh, uh, gezellig. Leuk. Uh, echte koning spelen. Leuk. Mooi. Dan was er uh, zaterdag, want daar zitten we nu alweer aan. Yeah. Een venissage van een fototentoonstelling van Marco de en Onno van Middelkoop. In de ruimte, zoals we het dan in Zandvoort heet, boven de Hema. Dus aanhalingstekens uiteraard. Ja. Een hele mooie expositie. Uh, Marco Temes heeft zich naast het schrijven en het dichten ook toegelegd op andere kunst uh, uitingen. Op, uh, ja. Hij heeft onder andere, is hij schilder. Hij ja. schildert nog wel eens een keer een enkel ding. Je moet er van houden, maar hij doet het wel. Ja. En hij maakt ook sinds een jaar, uh, kreeg hij, uh, maakt hij foto's. Hij kreeg van onafmiddelkope een analoge camera in zijn handen gedrukt van, ga foto's maken? En een kan ik kijken hoe jij de wereld ziet? Er zijn hele mooie foto's geworden. Mm. Kunstzinnige foto's. En um, die zijn uh, opgehangen uh, op groot formaat, heel groot formaat zelfs. Uh, in de ruimte boven de HEMA. En die vernisage was afgelopen zaterdag. Heel leuk om te zien, mooi om te zien. Mm. En iedere zaterdag en zondag opent uh, tot half mei uh, van twee uh, tot zes uit mijn hoofd. Ook zaterdag of donderdag weer daarover in de krant. Dan. Was er ook nog uh, een finale van het biljart? Zaterdagavond. Ja. In de Café Bluis. Gewonnen door de Liberton Boys. Dat is het, uh, het, uh, het biljartteam van de eigenaar van de Café Bluis, Jan Liberton. En die uh, die wonnen dat. Uh, echt, uh, nou, op, op een gemak. 12-4. Dan vind ik dat, dat je behoorlijk uh, gekoord ja, hebt. Dat is pak die geven. Van team, ja, ja, behoorlijk. <laughs> En dan vonden ze van het team van, uh, van Peter Verzegen, het TMT-team. Ja. Dat normaal gesproken bij de Hardy speelt. Oh, okay. Ook een gezellige avond met uh, goed biljart. En ja, en het, uh, het is helaas altijd een, een, een avond die laat duurt, dus ik ben niet tot het einde gebleven. Mm -mm. Maar goed, uh, we hebben wel een verslag ervan gemaakt, uiteraard. En ook ja. donderdag weer in de kant. Nou, oh. en het zondag, ja. daar, heb ik, daar kijk ik bijna een half jaar naar uit. Was er weer een culinair rondje. Nu het Culinair Rondje Strand. Ja. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst meegedaan. Dit was ook trouwens de tweede editie dit jaar. Ja. En uh, er gingen weer uh, uh, 320 mensen. Mozes. Ja, in no time was het uitverkocht. Want er ja. konden maximaal 320 mensen kwijt. In no time uitverkocht. Die allemaal 50 euro betaalden om bij acht tenten een hapje te kunnen eten. En een, een glaasje wijn te kunnen genieten. Ja, ja. En dat moesten dan, dat wisten, het zou verstandig zijn van de eigenaar om daar gewoon een etalage van te maken. Ja. Je krijgt 320 mannen in huis en als je het goed doet, komen ze terug. Ja. Daar gaat het natuurlijk om. Ja, natuurlijk. Het, het niveau was heel divers, ja. echt. En gelukkig waren de keukens ook heel divers. Ja. Het neigt daar wat meer de Aziatische kant tegenwoordig. Maar goed, dat, uh, daar ga je ontzettend mee spelen natuurlijk, niet zo moeilijk. Uh, ik denk, uh, het is een hele middag geworden, twaalf uur begonnen en ik was om uh, nou, tien over zes waren we klaar. Uh, ja. En we zijn dan in acht te geweest, ontzettend ja, ja. leuk om te doen, uh, uh, echt van noord naar zuid, van Ayuma tot en met, uh, wat was de achterstatent, uh, uh, uh, uh, Clubnatiek. Ja. en daartussenin. Ja. Heel leuk om te doen. Um, um, volgende, uh, in, in oktober meestal of november is het culinair rondje Dorp ja. en daar moet je op tijd bij zijn om de kaarten voor te pakken te Ook krijgen. al. Zodra, ja. zodra die, die aankondiging komt moet je meteen inspringen je, ja want anders <laughs> ben je te laat hoor ook dat heb ik mij mogen maken het was ook geweldig toen maar is het dan niet verstandig om dat uh, twee of drie keer te organiseren of, of uh, als er zoveel is, vraag naar is dat is niet aan mij dat, nee uh, Kijk, het, het moet dus in het voorseizoen gebeuren op het strand en ja. Uh, ja, in het voorseizoen van het dorp, als ja. je overkant kan spreken, als, als het weer wat rustiger is. Mm -hmm. uh, uh, ik weet niet of het verstandig is om dat vaker te doen, maar dat ja. is aan de organisatie. Ja, zo is, kanser, het. Die, die doet dat, ja. Uh, is het. Die is. doet dat goed. Ja. Was dit jaar goed georganiseerd. De eerste keer hadden we dat er ineens meteen 50, 60 mensen in een strandtent kwamen, weet je wel. Ja, ja. En dat, is, dat is dan te veel in één keer. Ja, dus ja. Dat, nu was het gespreid over de hele dag. Mm -mm. Perfect geregeld. Ja, nou, klassiek concert ben ik helaas niet bij geweest. Nee. Eh, het oh. moet wel een mooi concert geweest zijn. Mm -mm. Daar ga ik absoluut van uit. En ja. er was ook nog iets in de krocht. Oude klare. Nou, Daar heb klaren. ik ook iets over gelezen. Ja, ja, ja, ja. ja. Een, een, een liedjesprogramma van een Zandvoort. Die laat op, op later leeftijd naar de is komen wonen. Met uh, oude liedjes die hij zingt. En waar hij dingen bij uitlegt. En die hij zelf uh, uh, ja, uh, bewerkt heeft. Mm -hmm. En het hij, dit was een try-out. Want als dit, als, en ik weet niet of hij gelukt is, die try-out. Want uh, Kees Rutgers is erbij geweest. Mm -hmm. uh, als hij gelukt is, dan wil hij die... Uh, show Willy in, uh, in uh, verzorgingshuizen op gaan voeren voor uh, de senioren. Ja. Leuk om, om mee ja. te maken en leuk om te mogen doen. En ja. uh, een leuk initiatief ook. Zeker, ja. Nou, dat is het eigenlijk. Ja, want uh, vintage ben je natuurlijk ook niet geweest. Oh, natuurlijk wel. Oh. Ja, natuurlijk. ja. Het is drie dagen geweest. Ja, ja ik nee, denk helemaal. dat zou je het er wel geweest zijn. Ja, <laughs> natuurlijk ben ik wel geweest. Ja. Uh, wat, wat ik het meest uh, frappante vond, ja. en uh, ik werd daar door, door Michel Faas, de organisator, een van de organisatoren, op gewezen. Ja, ja hij zegt: je moet even bij dat busje gaan kijken. Een Volkswagenbusje. Ja. Gaan kijken. Ja. Kwam uit Rusland. Ah, dat meen je niet. Is maandag uh, weggegaan uit zijn woonplaats en was ja. vrijdag in Zandvoort en speciaal voor, voor dat de... evenement nou, dat is gekomen. Geweldig. Ja. Leuk. Hij is zondag ook weer lineairekter terug naar huis gegaan. Ja. ja dat, dat zijn hele leuke dingen natuurlijk. Absoluut. Dat is overigens überhaupt een heel volslagen geslaagd evenement. Vorig jaar is het verwaaid. Ja. De, de, ja. Er stonden uh, tentjes, Dus aanhangers mm -hmm. opgesteld, Die waaiden die weg. Het ja. was ontzettende storm. Nu hadden ze professionele tenten neergezet. Ja. En het waait ook wel, maar daar had je geen last van. Goed zo. In totaal 225... Uh, Volkswagen op. Zo, wat ja. leuk. Ja. Goede opkomst. Ja. ja, zeker. En uh, ja, ik heb van Michel de, de garantie gekregen dat het volgend jaar weer gebeurt. Ja, dat ik snap ik. Ja, zo hou, je, zo hou je het wel vast, hè? Dan, dan, dan hou ja. je de smaak, uh, krijg je te pakken. Ja. ja nou ja, het is ja, gehoord krijgt. als je oude Volkswagen liefhebber. Ja. Ja. Ja. <laughs> Hij heeft. Uh, ja, in mijn ogen, uh, misschien ben ik niet uh, echt objectief daarin. Hij had volgens mij toch het mooiste busje staan daar op. De, op de. Ja, ja, ja. Het ja. ja. ziet er prachtig mooi uit. Het is ja. een, echt een alltimer, een eerste klas. Ja. Helemaal prachtig mooi heeft opgeknapt. Ja. En dan staat hij daar te blinken en te schijnen. Ja. Op zijn witte, witte banden. Mm -hmm. Geweldig. Ja, mooi. Echt heel mooi. Leuk. Nou, ja. op naar volgend nou, we jaar weer. weer. Het, we hebben weer een kwartier zitten kleurwollen. Ja, zo is het. Nou, maar je, hebt, je hebt heel wat meegemaakt en heel wat gemeld. Dus ik hoop dat alle ja. luisteraars daar heel uh, blij mee zijn. Dat ze weer een ja, beetje op de hoogte zijn. En weer uitkijken natuurlijk naar de volgende editie van de Zandvoortse Courant. Om uh, te lezen ja, hoe het zich allemaal verder dan ontwikkeld komt, heeft. Die komt uh, in ieder geval een dag eerder uit. Want ik oh, heb het net over in verband met Koningsdag. Maar, Koningsdag is donderdag natuurlijk. Ja. Ik woensdag al uit. Dus ik moet ja. vandaag uh, drie slagen erom rond te werken om, om ja. het tijd uh, in te leveren. Nou, ja, en dat had ik ook eerder kunnen doen, maar dat doen we gewoon niet. <laughs> ik wens je heel veel sterkte dan vandaag. <laughs> <in>, <laughs> oké, okay, hartstikke goed, Joop. Ik dank okay. je ontzettend voor je bijdrage weer Graag deze week. En, uh, en volgende week. Volgende ja, oké. Okay. Volgende week weer en dezelfde nog, tijd. Eh, succes met je verdere uitzending van vandaag. Dankjewel, Joop. We gaan ons best doen. <laughs> ja, okay. dag. Dankjewel, dag! dag. Ja, dames en heren, Joop Van Nes, onze razende reporter die ons altijd helemaal update. We gaan nog even naar een gezellig muziekje luisteren. En dan uh, gaan we uh, naar uh, richting het regionale nieuws en weer het weerbericht. Tot zo. Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón.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 de quiera oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti oh. Ay ay ay ay ay ay ay, este corazón sueña, se desnuda de paciencia ante tu voz. canta, pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Sar la noche en vela, mojado en ti oh. bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Nou vergeet ik mijn microfoon weer open te zetten. Oh, oh, oh. Goed, luisteraars, dan volgt inderdaad hier een update... van het regionale nieuws van 24 april. Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag... tegen een hert gebotst op de zeeweg bij Overveen... De automobilist en de inzittenden kwamen vanaf de strandfeesten bij Bloemendaal aan Zee... en waren onderweg naar huis toen het rond 10 voor 1 misging. Het hert klapte tegen de auto aan en was op slag dood. Uh, het hert is... Uh, even hoor, de schade aan het voertuig was zo groot dat een bergingsbedrijf deze heeft moeten afslepen. Nog geen twee weken geleden, op 11 april, was er ook al een aanrijding met een hert. En toen moest deze door een medewerker van fauna-beheer worden afgeschoten. Het gaat weer goed met de zorgverlening in Huis in de Duinen in Zandvoort. Dat concludeert de Inspectie voor Gezondheidszorg, het IGZ. Het verscherpte toezicht dat de Inspectie een half jaar geleden oplegde aan het Woonzorgcentrum is daarom opgeheven. Volgens de inspectie heeft het woonzorgcentrum, een lastig woord, wel leuk voor galligje, woonzorgcentrum. Nou, hard gewerkt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het bestuur maakte een verbeterplan voor de hele organisatie en de resultaten daarvan zijn duidelijk te zien. Zo vindt de IGZ. Ook medewerkers worden nu beter ondersteund. De inspectie ziet een open en lerende houding bij het zorgcentrum... en vertrouwt erop dat het met de zorg helemaal goed komt. Een scooterrijder is vrijdagavond succesvol gereanimeerd... nadat hij rond 9 uur s avonds op de militaire weg in Overveen ten val kwam. Agenten die in de buurt aanwezig waren, hoorden een harde klap... en snelden daarna naar de gevallen man toe... Eenmaal bij het slachtoffer aangekomen bleek dat de man gereanimeerd moest worden. De agenten besloten een traumateam op te roepen en gingen daarna over tot actie. Gelukkig met succes, want na enige tijd kwam de man weer bij. Na de eerste zorg ter plaatse is de scooterrijder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De militaire weg was wegens het ongeval enige tijd afgesloten voor verkeer. De bestuurder van een Porsche Panamera bleek wel erg hard leers te zijn na een staande houding door de politie in Haarlem-Noord. Hij werd in eerste instantie aangehouden vanwege geluidsoverlast. De politie constateerde ook dat hij geen gordel droeg. En tenslotte had hij een passagier achterin met een kleinkind los op schoot. De bestuurder werd heengezonden met drie procesverbalen. Vervolgens reed hij net zo luid weg als voor de aanhouding... en daarom werd de bestuurder wederom aangehouden... en weer bleek hij zijn gordel niet om te hebben. De politie heeft hem aangemeld bij het CBR voor een educatieve eh, maatregel. Het jaarlijkse bloemenkorso van de Bollestreek blijft populair... en een spatje regen deert de toeschouwers niet... want dit jaar waren het er ongeveer net zoveel als vorig jaar... Een miljoen mensen hebben langs de kant gestaan. In de stoet reden 17 praalwagens mee en met bloembollen versierde auto's. Het Corso vertrok zaterdagochtend uit Noordwijk... en eindigde zaterdagavond in Haarlem. In de middag kwam de stoet langs de Keukenhof... waar het volgens een woordvoerster heel erg druk was. De wagens zijn versierd met, waren versierd met bloembollen als hyacinten, tulpen en narcissen... En het thema van dit jaar was Dutch Design naar de Nederlandse kunstbeweging De Stijl die 100 jaar geleden werd opgericht. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we nu door naar het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag over het algemeen bewolkt en na een droge ochtend gaat het vanmiddag toch wel een poosje regenen. De west- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt vandaag naar waarde omstreeks de 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Bij aanvankelijk weinig en later een matige westenwind daalt de temperatuur naar een graad of 5 Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien. En vooral later op de dag kan daarbij ook hagel en onweer voorkomen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur blijft steken bij maximaal 8 graden. Dan namorgen is er woensdag en donderdag op Koningsdag nog kans op buien. Met daarbij ook hagel en onweer. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 9. Vanaf vrijdag dan neemt de wisselvalligheid geleidelijk af... en gaan de temperaturen ook weer geleidelijk omhoog. Komend weekend wordt het bijvoorbeeld een graad of 13, 14. Op de nog langere termijn gaan de temperaturen dan ook verder omhoog. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder en dan gaan we even verder met een hele diepe duik in de tijd. Hoor maar! stap, stap die loopt op de trap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 Nu is mama weer weg. nu is Oei, De drappen De drappen zijn De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 De boogie, de boogie. De boogie, de boogie. De boogie, de Wil je soms een lekker boogie?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 I was born sick but I love it and me too Church van Hozier. En uh, daarvoor uh, kon u luisteren... naar de trappelzakboegie... van de jonkers en de joffers. Nou, Dat is toch alweer heel lang geleden, hoor. Wat ook lang geleden is... en ook weer even een lekker Nederlands nummer... wat we allemaal uh, nooit zullen vergeten. Als je het eenmaal gehoord hebt, vergeet je het niet meer. <laughs> en binnenkort is het weer zover. Op een mooie Pinksterdag... komt-ie...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 Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer, precies als iedereen. Op een mooie pinksterdag, laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn, het kan ook nog vandaag.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 een mooie pinksterdag. Samen in de zon. Samen in de zon. Ja, dat was natuurlijk weer zo'n prachtig nummer. Uh, geschreven door Annie M.G. Schmid. Die dat zo allemaal zo, zo treffend uh, kan verwoorden. Want menigeen zal zich in dit liedje toch herkennen. Goed, we gaan even over naar een heel andere uh, genre. We gaan lekker naar de Red Hot, Hot Chili Peppers Under the Bridge. I live in the city of angels Lonely as I am Together we cry I drive on the streets Cause she's my companion I walk through the hills Cause she knows who I am She sees my good deeds Your kiss is the way. Is dat even lekker of niet? Een beetje een zonnige, zonnige stemming in de studio en in Zandvoort proberen te creëren. Ja, ondanks dat rottige weer, het zonde toch. Maar goed, we weten allemaal, het mooie weer gaat eraan komen. Dus neem de komende tijd om lekker allerlei klusjes te doen... die nog zijn blijven liggen en die toch gedaan moeten worden... zodat je straks lekker van het mooie weer kan genieten. We gaan alweer aardig richting het... Uh Twee uur journaal. En dan uh, zit het er dus voor ons bijna op. Ik ga toch weer eventjes nog terug in de tijd. En uh, naar zo'n lekker nummer. Ik meen... 1973. We'll mm -hmm. Ja, u herkende hem waarschijnlijk al. Hè? De popcornsong. En uh, inderdaad van een uh, kleine 40 jaar geleden. Nee, ruim 40 jaar geleden. En uh, ja, ik uh, moet helaas tot de conclusie komen... dat er alweer twee uur voorbij zijn. We begonnen om twaalf uur, maar het is alweer bijna twee uur. Dus we gaan uh, richting het NOS-journaal... En het fileleed en de reclameblokjes. En dan zit het er voor vandaag weer op. Morgen kunt u luisteren van 12 tot 2 naar Zandvoort Lunch... met Ruud Jansen en Angela Jansen. En woensdag uh, is Ruud alleen. Donderdag zijn Ruud en Reken. Heb... Nee, hebben we ook geen uitzending natuurlijk in verband met Koningsdag. Dus uh, dan is maandag weer de beurt aan Charles en mij... En dan zijn we weer bij u terug. Ik wens u nog een hele fijne maandag en dank u ontzettend voor het luisteren. En ik wens u natuurlijk ook alvast, omdat we elkaar niet meer gaan horen, een hele fijne Koningsdag toe. Tot ziens maar weer, tot volgende week en morgen veel plezier met Ruud en Angela. Dag!